Drie uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Als je Homeland een beetje hebt gevolgd... dan uh, is het niet echt een verrassing hoor. De FBI die had in de jaren 90 al contacten heel dicht bij Osama Bin Laden. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam... heeft geen geld meer om nieuwe transgender patiënten te behandelen. U hoort het in Radio 1 vandaag na het NOS-journaal. Mark Visser.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 De Duitse politie kan weinig meer vertellen dan dat de auto op een parkeerplaats in Münster is gevonden, zegt verslaggever Rien Kamer. Het is wel duidelijk dat de politie er nu echt wel rekening mee houdt dat het duo zich in Münster of directe omgeving schuilhoudt. Maar concrete aanwijzingen zegt de politie niet te hebben. En totdat ze gevonden zijn vraagt ook de Duitse politie om de mensen voorzichtig te zijn geen onbekenden binnen te laten en vooral de politie te bellen als ze de twee zien. De getuigen zeggen dat ze de man en vrouw in Keulen hebben gezien. De Duitse politie trekt die tip na, maar zegt dat er geen sprake is van een grote zoekactie.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 Later worden ook de overige gemeenten benaderd. Volgens de initiatiefnemers is onder meer grote onduidelijkheid over de veiligheid. Ook het publiek kan het manifest ondertekenen. Dan het weer. Vooral in het westen zon. Maar in het zuidwesten ook kans op een bui. Het is een graad of 11. Morgen minder zacht. Dan wordt het hooguit 9 graden met in de ochtendzon en smiddags regen.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 Bijna alle patiënten die van geslacht willen veranderen... worden behandeld in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Maar er is geen geld meer voor nieuwe patiënten. Een kind, dat hoorden we vandaag, kost tot zijn 25 ste de ouders net zoveel als een Ferrari. Nou, straks vragen we Carlo Branses dus hoeveel een Ferrari eigenlijk kost. Dit is Radio 1 Vandaag. Het VUMC liet deze week weten dat er opnieuw gekeken moet worden... naar het budget voor transgenderzorg. Want het potje is leeg. Zolang er geen oplossing op tafel ligt, is er geen plek voor nieuwe transgender patiënten in 2014. Het ziekenhuis wil nu dat de zorgverzekeraars meer geld vrijmaken. Op 6 maart beginnen de onderhandelingen erover. Aan bij ons te gast zijn Carolien van der Lagemaat. Zij stond zelf ooit op zo'n wachtlijst, is voorzitter van Tran het Transgender Netwerk Nederland. En Pierre Dijkstra, kamerlid voor D66. Beiden, welkom. Eh, mevrouw van der Lagemaat, u heeft enkele jaren geleden zelf zo'n geslachtsveranderende operatie ondergaan. Hoe lang moest u daarvoor op de Wachtlijst aan? Nou, als ik het helemaal bij het vuur had gedaan, lang, en dat duurde me te lang, uh, dus ik heb een, een vluchtweg gekozen, en ik was gelukkig in staat om die vluchtweg te kiezen. En via het buitenland bedoel je? Ja, ik ben uh, via Gent gegaan. Ah, dat no. was toen nog mogelijk, maar dat zit nu net zo vol met wachtlijsten zeggen, als, uh, als hier in Nederland, dus dat... Uh, dat is geen oplossing opzien... voor het probleem? Nee, is absoluut geen oplossing voor het probleem. Ja. Nou, nu zijn er natuurlijk vaker wachtlijsten uh, in de zorg. Uh, waarom is het dan probleem of misschien ook wel een groter probleem... voor mensen die op zo'n wachtlijst staan voor een geslachtsveranderende operatie? Nou, je zit in een situatie waarin je heel onzeker bent. Je hebt net besloten om je inderdaad aan te melden... voor die geslachtsveranderende operatie. Dus um, ja, je komt eigenlijk net uit de kast. En als je dan weer terug weggestuurd wordt... dan kom je in een hele onzekere situatie te zitten... waarbij je niet weet, ja, wat moet ik nou doen? Um, en... Ja, dat kunnen we mensen gewoon niet aandoen. Je ziet dan ook dat uh, uit een uh, rapport als van het Sociaal Cultureel Planbureau... een ontzettende hoeveelheid mensen die uh, ja, de hand aan zichzelf slaan... in die onzekere situatie. En nou, daar moeten we mensen niet in Ja, want het is een, iets heel ingrijpends wat er ja. met je gaat gebeuren. Want ja, het feit dat je zo bent, dat ben je al je leven lang. Maar dan heb je besloten van ja, ik, ik ga Pies. daar nu mee verder. Dan is het ook een lang traject wat je al in moet van tevoren. Hè? En dat, dat kan ook niet zolang je moet wachten. Nee, nou ja, zolang je moet wachten gebeurt er helemaal, helemaal niet. niet. Dan, dan, dan, nu wordt gewoon zeg maar de telefoon niet opgenomen. Uh, zeg maar dat je nu naar een, een arts wilt bellen. en de arts zegt: van Ik ben er gewoon niet. Nu is het. Het geld is niet toereikend. Maar dat komt vooral ook omdat het aantal mensen. dat voor zo'n operatie in aanmerking wil komen stijgt. Enig idee nou, waar dat dan ligt? Dat wil ik wat nuanceren. Oh. Twee dingen. De, de stijging die wil ik niet nuanceren. Laat ik dat uh, vooropstellen. Want dat uh, is zo. Dat is gewoon ja. zo. Maar we zitten al heel lang met dit probleem. We hebben in 2012 eenmalig geld gekregen van de verzekeraars voor het VU om de wachtlijsten die toen op dat moment opgelopen waren... naar 18 maanden terug te brengen. Um, dat geld is uitgegeven, maar dat was een eenmalig bedrag. Uh, gelijktijdig zien we dat uh, er een toename is een sterke toename is van mensen die zich melden bij het VU. En hoe komt dat? Nou ja, dat is een trend die we internationaal zien. Dat is niet dus enkel in Nederland. We hadden het net al over Gent. In België is het uh, idem dito het geval. In Engeland is het het geval, maar ook in Canada is het het geval. Ik denk dat het komt dat we in onze samenleving makkelijker erover kunnen praten. En dat je er nou makkelijker vooruit kan komen. Dat je anders in elkaar zit dan... En dat en er wat temp. aan te doen is. En dat er wat aan te doen is. Uh, de medische wetenschap is natuurlijk ook ver vooruitgeschreden. Kijk, toen ik voor het eerst als vrouw op straat liep in 81... Ja, ik ben blij dat ik toen niet geopereerd ben. Laat ik het, laat ik het wel heel rustig Omdat zeggen. Omdat de techniek toen nog niet zo. Ja, als ik nu weet. Was. Precies. Mm -hmm. Als ik weet wat er toen uh, voor het problemen nog ontstonden. En hoe vaak je nog nabehandelingen nog nodig had. Dus dat is eigenlijk positief nieuws. Dat de, de, de, de technieken voor de operaties ja. verbeterd zijn. Dat mensen het blijkbaar uh, opener over kunnen zijn. En daardoor misschien wel eerder uh, naar buiten komen. Dus uh, trouwens, ander goed nieuws. Want er is op 1 juli uh, gaat er een nieuwe trans genderwet in, uh, waar steun in de Tweede en Eerste Kamer. Mevrouw ja. Dijkstra, wat gaat die wet veranderen? Die wet gaat met name veranderen dat je als je de identiteit... in je paspoort wilt wijzigen, dat je niet meer zoals eerst... Uh, een, dat er een sterilisatie eis wordt gesteld. Maar dat je gewoon kunt aangeven uh, dat je dat wil... Uh, daar is wel een deskundige verklaring voor nodig. Dan moeten we ook weer uh, bij de genderteams in de, in de verschillende ziekenhuizen zijn. Dat is een, een briefje aanvunt. van de dokter eigenlijk. Ja, nou, ja, het hoeft niet per se een dokter te zijn... maar wel iemand in elk geval die daar uh, vanuit deskundigheid over kan verklaren. Um, en dat is wel een enorm verschil met zoals het tot nu toe was. Ja, dat, dat is een verbetering. Tegelijkertijd, de, hè, dus voor mensen die in aanmerking willen komen... voor zo'n uh, behandeling, uh, is er geen geld. Dat, dat, dat... Ja, nee, maar dat is wat Carolien van der Lagemaat ook al aangaf. Dat is natuurlijk al een aantal jaren gaande. Ik ben onlangs uh, bij VUMC geweest. Ik heb vragen gesteld aan de minister over die patiëntenstop. Maar ben natuurlijk ook zelf in het ziekenhuis gaan kijken, met het genderteam gaan praten en met de, uh, met de directie van het ziekenhuis. En uh, ja, daar leggen ze al een aantal jaren heel veel miljoenen bij. Om die, om die operaties te kunnen doen. Dus de zorgverzekeraars betalen al jaren te weinig. Ik heb dan ook aan de minister gevraagd van los dat op. Zij zegt het is een kwestie van zorgverzekeraars en ziekenhuis. Maar de, dit is wel zorg die in het basispakket verzekerd is. Het valt onder de zorgplicht... Maar als hij naar de Mensen... zorgverzekeraars en de, en de ziekenhuizen verwijst... dan is er een nou, soort padstelling, of niet? Ja, maar er is, uh, we hebben ook een, een autoriteit... de Nederlandse ziekenhuizenautoriteiten de NZA... die erop toeziet dat dit soort zaken goed lopen. En dat uh, zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders, dus ziekenhuizen... voldoen aan hun zorgplicht. Um, en ze heeft uh, in de beantwoording op mijn vragen gezegd... Uh, die, die stellen een onderzoek in. Nou, dat dat is al uh, een poosje geleden. Uh, dus ik heb maar eens gevraagd, uh, wanneer gaat dat nou gebeuren? En ik vind dat dat allemaal veel te langzaam gaat. En ik vind dat de minister wel degelijk een rol heeft. Dus ik zal haar daar ook opnieuw op bevragen. Want zij, moet natuurlijk wel, zij is wel eindverantwoordelijke voor die, voor die zorg en die basisverzekering. Ja. Zijn zorgverzekeraars nou onwillig, mevrouw Van Lagemann? Nou, ze zijn niet helemaal onwillig, maar ze willen geen gel meer geld beschikbaar stellen. Ze vinden dat ze die 2 miljoen extra. die ze in 2012 hebben uitgegeven. dat ja, dat voor dat Delta-plan. Dat moet het dan wel wezen. Um, en we zien dus dat als je het werkelijk gaat bekijken... gewoon het VU gewoon geld tekort komt. Maar ja, het gaat, gaat om 10 miljoen. He. Er wordt 10 miljoen. 10 miljoen aan besteed in het VU MC... terwijl ze 2 miljoen krijgen. Dat nou, gaat dan weer ten koste van andere zorg. Dus je moet natuurlijk zorgen dat daar, uh, dat daar wel het geld voor beschikbaar is. Maar als, als er sprake is van een zorgplicht en het valt onder de basiszorg... kun je dan als patiënt niet gewoon naar het rechter stappen en het opeisen? Ja, natuurlijk kan je dat wel, uh, maar dan zit je in een situatie waarin je al labiel bent. Je bent net uit de kast gekomen, je hebt de, de hele goede gemeente aan familie, vrienden, kennis om maar u je zou heen, heen toch je toch als werken? de tegenwoordigste van de transgenders ja, zo'n zaak aan we, kunnen dat, spannen? Dat is ook datgene wat we dus proberen te doen. Gaat u uh, dat doen? Ja, nou, uh, dat is een van de overwegingen om te doen. Uh, we moeten eigenlijk de, de NZA aanspreken, want die moet eigenlijk zijn plicht doen. En uh, We zitten hier in een hele bijzondere situatie. Er is een uitzondering gemaakt in de wet voor almerkelijke, Marktmacht En we spreken hier over Amerikaanse marktmacht. Omdat de VU, zoals u al zei, enkel maar de enige partij is... die in Nederland deze zorg aan kan bieden. Uh, Groningen heeft dan nog een paar procent, maar dat is dan Leiden alles. Leiden ook, ja. Ja, maar dat is voor de kinderen. Ja. Maar dat heeft, dezelfde, dat heeft dezelfde voordeur ja. als waar we het nu over spreken. Dus ook Leiden zit min of meer dicht. Ja, ja. Uh, maar het is, misschien wel, het is misschien wel goed om te zeggen dat je dat natuurlijk juist niet wil. Hè? Dat patiënten naar de rechter moeten. En daar vind ik ook dat wij een verantwoordelijkheid voor hebben in Den Haag. Om te zorgen dat dat niet hoeft. Waarom zit het nou net, net op, de, op deze plek, dit probleem? Ja, ik denk dat... Um, uh, als je, er zijn twee dingen. Ik denk dat er, uh, uh, als het zou gaan over hartpatiënten dat er dan misschien anders op gereageerd zou worden. Eh, omdat dat dan ja. vaak gezien wordt als een kwestie van leven en dood. Waarbij men over het hoofd ziet... dat het in de, bij deze groep ook gaat om nou ja, bijna om leven en dood. Wat mevrouw Van der de zegt... Ja. 20, meer dan 20 procent suïcide... bij mensen uh, die uh, op wachtlijsten terechtkomen... Ja, dus, in vergelijking met 2 procent in de hele Nederlandse bevolking. Dat, dat wordt echt echt dus extreem. nog niet genoeg gezien. Dus nee. uh, ja, men snapt het nog niet helemaal. Ja. Men is er nog niet mee eens van, ja, wat zijn nou echt transgenders en, en hoe urgent het is. En hoe urgent het is. En als u ja. zegt, je moet eigenlijk voorkomen dat patiënten en ziekenhuizen voor de rechter komen. Wat kunt u, mevrouw Dijkstra, als politiek dan nog doen... om die zorgverzekeraars in die ziekenhuizen wel bij elkaar te krijgen? Ja. Uh, ja, ik ben weer via de weg die mij als Kamerlid uh, vrijstaat. Namelijk uh, richting de minister daarop aandringen. Uh, ik heb schriftelijke vragen gesteld. Ik zal haar uh, naar de Kamer vragen om, om ook uh, plenair te reageren op vragen. En eh, dan hoop ik dat zij ook wel ziet hoe groot de noodzaak is. Want we hebben zowel van de staatssecretaris van Justitie als van de minister van Volksgezondheid te horen gekregen dat deze zorg eh, er moet zijn. En eh, dat ook die deskundige verklaringen voor de verandering in je paspoort, die nu door de nieuwe wet nodig is, dat ook daarin voorzien zal worden. Nu bent u, mevrouw van der Lagemaat... in de tijd naar België gegaan, nu zei. Ik ben naar Gent gegaan. Uh, vroeger gingen mensen naar Casablanca... of nog wel andere exotische oorden. Ja, als dat is als natuurlijk... mensen u nu bellen en zeggen... ja, ik, ik loop nu vast bij de VU... is ja, maar... er nog een omweg? Ja, er zijn omwegen, maar eigenlijk zijn er geen omwegen. Um, in die periode had je nog niet het hele stukje van opereren en alles wat ervoor zit. Het hele stuk wat ervoor zit, kan je niet in Casablanca ja, gaan doen. Dus of in Thailand gaan. Dat doen. gaat niet meer. Dus, dus dat moet je dus hier Mensen kunnen dan. nu echt geen kant op. Ze kunnen geen kant op. Ja. Carolien van der Lagemaat van Transgender Netwerk Nederland... en Pia Dijkstra, Kamerlid voor D66. Beide dank.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 You think. Maar piano, maar beauty focus die oeuw. Hoe gaat die wie door? Hoe gaat die wie door? George S. Wijn zong over Boedapest. Radio 1 vandaag. Met Jan Mom en Susanne Bosman. De gevaren van het schoonmaken van mestsilo's op agrarische bedrijven... die worden onderschat. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid constateert dat... na onderzoek naar het ongeluk in de mestsilo vorig jaar in Makkinga. Aan Bart Kamphuis van de NMS vertelt je bij joustra van de Onderzoeksraad... wat daar toen fout ging. Er is iemand in de mestsilo afgedaald om die mestsilo schoon te maken. Die had een, een, een masker voor waar... waar perslucht inkwam, want mestgassen zijn gevaarlijk. Op de een of andere manier um, is, is er iets uh, uh, misgegaan... en is, is betrokkenen bedwelmd geraakt. Dat was overigens een voorziening die wij niet uh, geschikt achten... voor het werken in een dergelijke afgesloten gegeven... met dat soort risico's. Dan Is dat behoor... niet uh, bijzonder, want het was een professioneel bedrijf? Het was een professioneel gespecialiseerd bedrijf die dit deed. Uh, maar we moeten constateren dat in dit opzicht... Uh, een aantal randvoorwaarden niet op een goede manier zijn toegepast. De bescherming van betrokkenen was niet voldoende. En ook werd er niet helemaal volgens het eigen werkplan... Uh, gewerkt. Dus er zijn wel een aantal kanttekeningen te maken bij de wijze waarop het is schoongemaakt. De persoon uh, raakt bedwelmd en wat gebeurt er dan? Vervolgens, uh, en dat is heel logisch, proberen omstanders hem te helpen. En, en wat dat betreft, uh, mesthassen zijn gevaarlijk. Eén ademteug kan al betekenen dat je volledig je bewustzijn verliest... Het helpen zonder, hoe begrijpelijk ook... maar het helpen zonder beschermende uh, apparatuur... dat is levensgevaarlijk. En helaas hebben we in dit geval gezien... dat degene van het bedrijf die te hulp schoot... Uh, dat de, de boer die te hulp schoot... Uh, dat die, dat die uh, ja, overleden zijn. Dat iemand anders, een, een loonwerker... dat hij zwaar gewond is geraakt. Die is gelukkig hersteld... maar heeft nog steeds de gevolgen daarvan. Dat waren mensen die uh, ja, dagelijks... of in ieder geval heel vaak met nest werken en blijkbaar toch niet voldoende waren geïnformeerd over de gevaren. Ik denk dat men de gevaren kende. Alleen in zijn algemeenheid denken wij dat de gevaren onderschat worden. Een tweede punt is ook dat, dat er toch op een professionele manier gewerkt moet worden. Je zult je toch moeten realiseren als je zoiets doet... Van ja, wat, als er iets misgaat, wat gaan we dan doen? Want het is natuurlijk heel menselijk als je, als je elkaar ook nog kent... En je ziet iemand liggen en je ziet verder eigenlijk niks bijzonders om te hulp te schieten. Ja. En toch is dat in dit soort gevallen, hoe begrijpelijk ook, niet verstandig. Wat moet er gebeuren om dit uh, uh, soort ongelukken uh, te voorkomen? Wij vinden het van het grootste belang dat mensen zich nog meer realiseren hoe gevaarlijk het is. En dat er ook verder een, een, ja, wel een zekere professionalisering gebeurt van bedrijven die zich daar mee bezighouden. Daarom pleiten we er ook voor dat LTO, de, de, de land- en tuinbouworganisatie... dat hij een soort platform uh, creëert waarin men ervaringen uh, uitwisselt. Waarin men eventuele innovaties uitwisselt. Tweede wat we van groot belang vinden is dat in het opleidingspakket... zowel van veehouders als van uh, loonwerkers die vaak die werkzaamheden doen... dat daar ook informatie dat daar wordt geleerd over hoe om te gaan met dit soort veiligheid. U hoorde... Chimme Jouwstra van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in gesprek met NOS-verslaggever Bart Kamphuis. Auto met Carlo Bransen. Ja, wat is er nieuw in de autowereld? Carlo Brandsen, je bent hoofdredacteur van magazine Carols. Je brengt ons elke woensdag op de hoogte van uh, nou, wat er zoal aan de hand is. Nou hoorden we gisteren al over uh, tenkaten als toeleverancier van Alfa Romeo. Ja. Tenkaten kennen van onderbroeken, van het kunstgras... en ook van lichte vezelmaterialen, ja. zeg maar. Is, ja. is dit nou iets heel bijzonders? Of zeg je van, oh nee, dat soort dingen doen we allang? Nou... Wat Ten Kater nu gaat doen, is. is of is de PR-afdeling van Ten Kater heeft het goed opgepakt? Het is wat opgeklopt het, opgeklopt het nieuws. Maar het is natuurlijk mooi dat we bijdragen aan een onderstel van een auto. En dat bestaat uit carbon. Dat is een heel lichte van plastic de vorm. Ja, ja precies. Mm -hmm. En uh, heel sterk. Sterker dan staal, maar peperduur. Nou, uh, het is wel de toekomst. Want. Autofabrikanten willen hun auto's zo licht mogelijk maken. Want dan heb je weer een kleinere motor nodig... om de boel in beweging te zetten en te houden. Minder uitstoot, et cetera. Dat is overigens de topic voor de komende jaren. Lichtere maken van auto's. Want die zijn natuurlijk in de afgelopen twintig jaar... alleen maar zwaarder geworden. Ja, Maar hoe licht kan een auto worden? Want als het een beetje waait, Carlo? Nou, daar heb je niet. Het zullen geen veertjes worden. Maar... Uh, stel een beetje middenklasse. Vroeger reed je die. die, die, die woog tussen de 800 en de 900 kilo. Met de motor en alles erop en eraan. En tegenwoordig zitten die op 1200, 1300 kilo. Want er zitten 16 airbags in. en kreukelzones. en dikker staal. En dit, dat is een zo bredere banden. Ja, dat moet weer omlaag, want, want auto's gaan daardoor veel te veel verbruiken. Maar, maar nu zijn ze dus nog volstrekt onbetaalbaar met dit materiaal. Die carbon-auto's, ja. da, daar is er eigenlijk maar eentje. Dat is de BMW i3, dat is een elektrische auto. Uh, maar ook auto's waar veel carbon in zit, zijn over het algemeen peperduur. Het huh, begint altijd in de topklasse, uh, dit soort nieuwe vindingen. Maar over een paar jaar zul je dat veel en veel vaker gaan tegenkomen. Maar... Wat dan wel grappig is, dat, dat ten kater verhaal... dat zet hem een beetje op het spoor van Nederland. Wat doen wij nou als het gaat om, om, om toeleverancier zijn... voor die auto-industrie? Want we, hebben, we bouwen natuurlijk zelf nauwelijks auto's. Hè? We beginnen in borren eh, met een fabriek, maar die hebben we al een tijdje. En we hebben donkervoort en we hebben spijker. Zo, maar het is kleine schaal als je het vergelijkt met Duitsland of Frankrijk. Maar als toeleverancier, jongens, ik, ik zat met mijn oren te klapperen. We bouwen elke vier minuten een gloednieuwe DAF-truc. Om maar even wat te zeggen. Um, uh, we bouwen niet miljoenen, maar miljarden chips. voor auto-industrie, voor computers. He, ASML in, in, in Veldhoven. En, en uh, 2,5 miljoen schuifdaken. 10% van alle. Variabele transmissies, die automaten, weet je, vroeger de DAFjes, maar dan heel modern. 10% van wat er wereldwijd rondrijdt, komt uit Nederland. Dus, um, in, in, en dan hebben we het natuurlijk nog niet over de TomToms en de Vredesteinen en de Philips met de autolampen, et cetera. Dus eigenlijk zijn we best wel een, we grote een groot speler. aandeel in de auto-industrie. Ja, maar het zit hem allemaal net. Het is, het is, het is natuurlijk Stukjes. niet heel Het is minder sexy dan een hele auto, natuurlijk. Hè. Dat geef ik ook alweer toe. Okay. Hey, uh, ja, een Toyota? Ja, nou Toyota, dat is inderdaad... Uh, uh, we beginnen net een beetje met elektrische auto's hier in Nederland. En uh, wat gebeurt er bij sommige fabrikanten, waaronder Toyota, grootste merk ter wereld... Die komen in 2015 gewoon doodleuk met een waterstofauto. Dat is nog even een stap vooruit. Dat ja, is nog even een stap vooruit. En, en, en het is allemaal kleine schaal. En het is allemaal nog helemaal niet de, de, dat we dat nou overmorgen... in onze garage kunnen parkeren. Maar dan moet je je voorstellen, waterstofauto is eigenlijk ook... een elektrische auto. Het is ook een, eh, op accu's. Alleen de stroom voor die accu's, de energie voor die accu's... wordt geleverd door een, zeg maar een, een generator die je bij je draagt. En die draait op water... Op waterstof. Er komt ook alleen als er iets uit de uitlaat komt. Is het condens? Kun je je glas bijhouden? En opdrinken? Maar er gaat een snoer naar een dingetje? Nee, er gaat heen, heen, helemaal nee, geen nou snoer ja, meer. hij is elektrisch. Ja, maar er ja, is dus helemaal opraden. geen snoer meer. Ja, opladen ja. doe je nu vanuit stopcontact. Ja. Maar dan heb je gewoon je eigen... Uh, uh, uh, uh, elektriciteit opwekker aan boord. Die heb je in, in de kofferbak liggen. Bij en deze gespreken. wordt nog weer veel duurder dan die carbon-auto. Nou ja, het, het is allemaal toekomstmuziek, hè? Maar het is. Nou. Toyota heeft gezegd, wij komen in 2015 met een waterstofauto. Die is 4,9 meter lang, dus dat is een, zeg maar een, een, een behoorlijke middenklasser. Krijgt 136 pk, kun je minstens 500 kilometer bij rijden. En gaat waarschijnlijk onder de 80.000 euro kosten. Daar komen ze mee ook hier in Nederland. Nou ja, dus ze komen, er mee. Ze komen er mee. We gaan het zien. Even hey, eventjes, heel klein nieuwtje tussendoor, is net verschenen. General Motors gaat in Amerika 1,37 miljoen auto's... Terugroepen naar de dealer. Een zogenaamde recall. Kun je je voorstellen 1,37? Dat 100. is dan al. Wel. En dat is omdat er is gebleken dat er bij bepaalde type auto's kan het zijn dat de contactsleutel onder het rijden terug op nul springt. Is beroerd. Ja, dat ja. valt in is je motor. Dus dat uit. is al een paar keer gebeurd. Ja. Nou, sterker nog, het zou zomaar kunnen zijn dat er al 13 doden bij zijn gevallen. En dan wordt het natuurlijk wel even ja. serieus. Het heeft gewoon puur te maken met een slotje. Wat blijkbaar zo soepel werkt... dat als je er een sleutelbos aan hebt hangen... en je pakt een hobbel, dat die sleutel kan zeggen... gaat hij terug. Ik zou nu terug. meteen naar de dealer rijden... als ik een General Be Motor uh, Nou ja, had. Het, is, het is alleen voor modellen die in Amerika zijn oh. gebouwd. Dus wij hebben er voorlopig geen last van. Maar het is wel 1,37 miljoen, jongens. Dat is gewoon heel Zuid-Holland die even terugkomt bij N de dealer. Nog even één ding, jongens. Tot slot, dit namelijk. Ja. Ja... Heeft u ze herkend, de twee wat, geluiden? Wat heeft, Creatief, waar, heeft dat nou ja. met elkaar te maken? Een baby ja. met een uh, Ferrari. Het, het heeft alles te maken met een Belgisch onderzoek. Er is over bericht door wel ingelichte kringen.nl gisteren. Wel een grappig nieuwtje. Als je namelijk opzij zet dat wat een kind jou 25 jaar lang kost... Ja. dan heb je op zijn 25 ste een Ferrari bij Zo, elkaar geschouwd. dat tussen de 450 en de 500 euro per maand ben je kwijt... nou, maal 25 jaar, dat loopt natuurlijk aardig op. Hè. Dus een ik heb twee uh, rondlopen thuis. Een schrale troost, uh, Suzanne. Als die kinderen van jou op hun 25e vragen... Mam, waarom rij je in een open cadet en niet een behoorlijke auto... dan zeg je, joh, dat ligt aan jou. Je <laughs> krijgt er ontzettend veel voor terug, zeggen ze altijd. Door dus, dus, je wel, ja. zou ik zeggen, in de mm -hmm. overwegingen of je wel of niet kinderen gaat nemen. Ja. Carlo Bransen, dank je wel. Tot je dienst flyeren door de lokale politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen... dat levert uh, uiteindelijk ook echt wel wat op, hoor. Ja, ik sta hem ja? ik, Dat meen ik eigenlijk. Ja, ik ga het doen. Ja, ik, ga het doen. ik zou u bijna een kus gaan geven, maar dat nou, we doen naar we naar Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart... gaan we namelijk dagelijks met lokale politieke partijen het land in om te flyeren. En vandaag lopen we met Zuid-Centraal in Arnhem mee. Dit is Radio 1. Met het NOS Mark Visser.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 En februari is een zeer zachte maand. Het is bijna elke dag relatief warm. Normaal gesproken is het een deel van de maand wat zachter en een deel kouder. Maar deze maand komt net niet in de top drie van zachtste februari maanden. Meld Weerplaza. Tot zover het nieuws en het weer. Ook. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. En onze verslaggever Harm van Altenveld... die is in Rotterdam vandaag, gaat allemaal over dat beeld... de verwoeste stad van Zatkien. Harm stond net voor het nieuwe Centraal Station in Rotterdam. Sommige mensen vinden dat het daar zou moeten komen... en anderen helemaal niet. Nu ben je bij het beeld zelf, hè, Harm? Plein 1940 ja. aan de Leuvenhaven naast het Maritiem Museum Rotterdam. De zon schijnt, achter ons de wolkenkrabbers En iets daarvoor, dat... De Grote, imposante beeld. Die vrouw, is het hè? Het is een vrouw, ja. Kom. Met uh, een gat, het hart van de stad. En dat hart, dat is eruit gegaan in 1940. Maar eerst deze meneer. Want u komt hier naar het aanlopen met de fiets aan de hand en een ketting. Ja. Want u bent bereid zich vast te keten. U zat naar Radio 1 te luisteren, u ja, op te winden. Ik en u kwam meneer... direct naar hier. Ja, ik ga meneer Van meneer ga ik helpen. Die, uh, en ik wil het al eigenlijk uh, nou, bijna uh, vanavond gaan doen. George van want, Gent, VVD, Nestor en ja, de Rotterdamse ja. Raad. Die is ook bereid zich vast te ja, ketenen. U ik, gaat met ik hem aan hem dit beeld. Ja, en uh, het moet hier blijven. Hè, want uh, het uh, is zo'n prachtig plein hier ook. Ook een prachtige plaats hier aan de Blaak. Ik bedoel, je moet je ogen dicht hebben om hier voorbij te fietsen of met de auto. Je ziet hem gewoon staan. Hij staat niet in een achteraf Ik bedoel, hij staat hier prachtig ook aan de, hier, aan, de, aan de Leuvenhaven. Ik bedoel, en op een prachtig plein wat ook helemaal... Nee, in, de, ...in de vorm van de kale stad is gemaakt. Ja, dit beeld, dat beeld uh, staat hier al sinds 1953. En op 15 mei, toen werd het beeld onthuld. En als het goed is, uh, hebben we daar historisch materiaal van... ...wat nu niet gestart kan worden, als ik het nou, goed we begrijp. we hoor. We doen even ons best. We zoeken even onder wat knopjes, Harm. Even oh, ja. kijken. Nee, kijk uh, ik inmiddels... Het wordt, het wordt het niet, hè? Kijk Ik intussen ja. nog uh, naar boven. Samen met uh, Jantje Steenhuis... Klopt, Stadsarchivaris van Rotterdam. Ja, u bent de stadsarchivaris en u vertelde mij net, ja. weet je wel dat het een vrouw is? Dat wist ik niet. Nou, bij deze. Het is inderdaad een vrouw, ja. Gemaakt door Osip Zadkin. Een heel sterk beeld wat de verwoeste stad uitdrukt. Oftewel het bombardement op Rotterdam en daarmee ook de verschrikking van de oorlog. Dat is wat Osip Zadkin ermee wilde uitdrukken. De verschrikking van de oorlog. Zadkin, een Rus, leefde ja. van 1890 tot 1976. Geboren in Rusland, gestorven in Parijs. Hoe kwam die op het idee om dit beeld te maken? Nou, dat is gebeurd bij twee reizen van hem. Hij was in ballingschap tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog. Hij kwam terug en toen kwam hij door Havre. En daar zag hij ook de gebombardeerde stad in 1945. In 1947 kwam hij uh, op reis naar, naar Vrienden en België. kwam hij uh, door Rotterdam over het spoor en zag hij ook de gebombardeerde stad. En dat heeft zo'n grote indruk op hem gemaakt dat hij dat wilde verbeelden. En dat is dit beeld geworden. En dat beeld, dat werd, zoals ik eerder al zei, op 15 mei 1953 onthuld. Het ruim vier meter hoge beeld en de sokkel zijn door onbekenden aan de stad ten geschenke gegeven. Het beeld symboliseert de verwoesting van Rotterdam. De schepper van dit gedurfde monument, Ossip Zadkin, beschouwt het als zijn levenswerk. Het is een achteroverhellende figuur waaruit het hart is weggerukt. Zoals op die verschrikkelijke meidag letterlijk het hart uit de Maastad werd weggerukt. En nu in 2014, onderwerp van controverse. Begrijpt u het dat het zoveel jaren na ja, de onthulling van het beeld... voor zo'n strijd zorgt in de stad? Nou, dat is niet alleen nu hoor. Dat, uh, al die jaren lang is dat met regelmaat van de klok... keert dat weer terug in de discussie of in de stad. En dat, dat geeft ook wel aan welke impact dit beeld heeft. Hè? Dat mensen voortdurend op zoek zijn naar een betere plek. Dat is gebeurd bij andere momenten. Toen hier het plein, min of meer. Want toen het beeld werd geplaatst was het hier helemaal leeg. En in de loop der tijd is het Martijn Museum erbij gekomen. Um, hier de koopvaart is erbij gekomen. En iedere keer um, nou bracht dat weer discussie van moet dat beeld daar wel blijven staan. En staat het daar dan voldoende prominent. U bent de stadsarchivaris. Ja. U mag het zeggen. Mag het hier blijven staan of moet het weg? Nou als stadsarchivaris zou ik zeggen kijk naar de historische context. En de, de, de kunsthistorische context van het beeld. En um, neem dat goed toe je, uh, tot je... En kijk ook naar de emotie van de Rotterdammers. Hè, nou, die is dat, dat horen we die, net. Die, die we ook... kijken om ons heen, nou ja, het staat hier ja. al jaren. Het staat hier prima. Het, het staat hier vanaf 1953. Dus, dus wat zegt de, de, de stadsarchivaris dan? Dus als vanuit historisch context denk ik dat het beeld hier geworteld is op dit plein. En het was ook bedoeld door de maker om het beeld hier te plaatsen. Hij heeft namelijk de plek zelf uitgekozen. Samen met de gemeente Rotterdam, met de stad Rotterdam. Alleen D66 en Leefbaar zouden willen denken over verplaatsing. En verder zal dit onderwerp nog lange tijd doorsudderen hier in de Rotterdamse politiek. Zeker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En gaan wij afwachten of het hier blijft of dat het verplaatst wordt... naar de ingang van dat nieuwe station CS hier iets verderop in Rotterdam. Ja, Harm van Attenveld over dat beeld van Zatkin, dat dus een vrouw blijkt te zijn. En dit is Passenger, Wrong Direction.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 running in the wrong direction. Uit no. 2012 van het album All the Little Lights Passenger was dat. Met the wrong direction. Radio 1 vandaag. Met Susanne Bosman en Jan Mom. De Amerikaanse FBI had al in 1993 via een bron rechtstreeks toegang tot Osama Bin Laden. Zo wist de FBI dat Bin Laden bezig was met het financieren van terreuraanslagen in de Verenigde Staten. Dat meldt de Washington Times deze ochtend. De conclusie gaat lijnrecht in tegen een van de conclusies uit het onderzoeksrapport... naar de aanslagen jaren later van 11 september 2001. Ja, en dan is de vraag wie spreekt er nu de waarheid. Nou, we hebben rechtstreeks toegang tot Amerika-deskundige Willem Post... van Instituut Kringendaal. Goedemiddag Willem. Goedemiddag. Ja, wat meldt de Washington Times nu eigenlijk allemaal precies? Ja, de Washington Times, kwaliteitskrant uit Washington. Een, een wat conservatieve krant, maar echt nu met een primeur. Het is eigenlijk net binnen het nieuws. Ja, wat zij melden, dat is een rechtszaak uit 2010... van een klokkenluider binnen de FBI met de naam Bassem Youssef. Hij is niet de eerste de beste. Hij was in de jaren negentig de geplaatste Arabisch sprekende FBI-agent in Saudi-Arabië. Maar ook elders. Ja, en deze, deze rechtszaak leverde eigenlijk het bewijs dat via deze meneer er Een direct contact was met, met Osama bin Laden en trouwens ook met de blinde sheik Omar Abdel Rahman, verantwoordelijk, het meesterbrein verantwoordelijk voor de aanslagen in 1993 in New York al op het World Trade Center. En ja, dat staat dus niet in het grote onderzoeksrapport van 9-11 en ook niet in allerlei latere rapporten uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Ja, en dat, dat verhaal dat zou toch bekend moeten zijn bij ja. de FBI. En nog, nog even: een direct contact met Osama Bin Laden, dus met de man zelf of met iemand. Dichtbij hem. Nee, kijk, deze Bassem Yousef uh, had een, een, een contact. Een, uh, zo, dit is de taal natuurlijk van de FBI. Ja? Uh, maar zeg maar gewoon een mens op de grond. Uh, in het gezelschap van Bin Laden. Ja. En, en hij heeft dus ook gehoord van een aanslag al... In, of althans een poging in 1993... om in Los Angeles uh, een grote aanslag te plegen. En door de informatie uh, via Bassem Yousef aan uiteraard het hoofdkantoor van de FBI in Amerika... en eerst het kantoor in Los Angeles... is die aanslag vereideld. Ja. En dat is, ja, deze man is gedecoreerd. het heeft allemaal prachtige uh, FBI-zaken uh, uh, gedaan. Ja, en, en zo iemand komt dan met dat nieuws in 2010... en het staat in geen enkel rapport. Dus de reacties vandaag al eventjes net... van, van wat congresleden in Amerika is er ook. van ja, Hoe kan het nou dat... Geloof jij je... het? Nou, kijk, deze man... Uh, uh, is een klokkenluider had een uh, zeer hoge positie. Uh, de documenten die ik nu net even gezien heb... Ja, dus uit die rechtszaak van 2010... die de Washington Times nu publiceert... en die dan door andere kranten natuurlijk ook wel overgenomen... Ja, die, die tonen toch wel heel duidelijk aan... dat een grote aanslag in L.A. is voorkomen. En, ja, en dat dus het verhaal ook niet klopt van... nou ja, die Bin Laden die duikt een beetje midden jaren 90, eind jaren 90 op... en ja, dan krijg je opeens 9-11. Er is dus een veel langere geschiedenis van uh, terroristische pogingen vanuit het Bin Laden-netwerk. Nou ja, wat we dan Al-Qaeda noemen. Ja, want dat verhaal van hij duikt ineens op... en we wisten nog niet eerder van de dreiging van aanslagen. Dat was dus een conclusie van de onderzoekscommissie... naar de aanslagen van 11 september in 2001. Ja, dus zegt Piet Hoekstra hè, van Nederlandse Afkomst... Een van, de, een van de voorzitters van die vele commissies... die, eh, nou, die een aantal jaren geleden het allemaal onderzocht hebben... Ja, ja, we zijn nu wel erg in verlegenheid gebracht. Want dit geeft natuurlijk toch ook wel weer voeding aan allerlei complottheorieën. Er is al zoveel misgegaan. Ja, dat, dat is eigenlijk een beschadiging voor de FBI. Maar natuurlijk ook voor de Amerikaanse regering. Dit hadden we moeten weten. Het is eigenlijk onkunde van ons geweest. Nou ja, dat is natuurlijk de, de vriendelijke uitleg van dit alles. Ja, want onkunde of onwil. Ja, nou ja goed. Kijk, daar kun je nog niet zo heel snel een vinger achter krijgen. Maar ja, waarom het toch een hele serieuze zaak is... deze, deze Bassem Youssef uh, gedecoreerd. Het was echt de absolute toekomst. Top FBI-agent. Als je kijkt naar toch de twee 250 FBI-agenten met een Arabische achtergrond. Hier. Over deze man werd zeer hoog opgegeven. En wat nu ook blijkt, ja, dat is natuurlijk toch ook wel een beetje pikant. Na 9-11, die eerste dagen, weken van paniek, kregen al die Arabisch sprekende, nou ja, het waren er niet zoveel, maar toch, FBI-agenten een telefoontje. Maar bij Bassem, juist degene die misschien het meest geschikt zou zijn... om, om ja, er flink tegenaan te gaan na de aanslagen van 11 september... bij hem ging de telefoon niet over. Hij werd niet ingezet. Nee, sterker nog, een bevordering ging ook niet door. Uh, want ja, het was dan wel aardig dat je Arabisch sprak... en dat je verstand had van de islam. Maar je moest toch ook managerskwaliteiten hebben? En daar is hij tegen in verzet gegaan. Hij heeft gezegd, ja, ik word hier gewoon gediscrimineerd. Maar hem even, want het is natuurlijk... Uh, als je dit nu hoort en dit weet... Uh, kun je dan zeggen, als dat inderdaad eerder bekend was geweest... dan Hadden, dat is natuurlijk de hamvraag, die aanslagen op 11 september voorkomen kunnen worden? Nou kijk, je kunt het achteraf natuurlijk nooit met zekerheid zeggen. Maar je had wel een veel scherper beeld gehad van het Al-Qaeda-netwerk. Eh, want waar praten we over? In 1993 was dus Bin Laden actief in het plannen van aanslagen op Amerikaans grondgebied... daar waar het 9-11-rapport duidelijk stelt van... nou ja, dat was allemaal toch een beetje mistig... wat, die, wat, wat uh, bin Laden deed hè, in die begin jaren negentig. Pas veel later kwam hij naar boven drijven. We hadden er niet zo goed zicht op. Ja, en als je eerder was begonnen met onderzoek... en het allemaal heel erg serieus had genomen... ja, wellicht was er dan toch... Had, had iets voorkomen kunnen worden. Dat blijft mistig natuurlijk. Maar dit is niet zomaar een onthulling van de Washington Times... Uh... En ik moet zo ook zeggen, Willem, het is ook wel iets waar je niet helemaal zeker bij voelt voor nu en voor de toekomst. Nou, kijk, het verhaal is nu, eh, ja, president Obama zegt dat eigenlijk eh, voortdurend. Al-Qaeda is, is, is min of meer uitgeschakeld. Uh, we hebben zo'n beetje de hele top van Al-Qaeda uh, geëlimineerd. Dat zijn dan de bewoordingen. Ze hadden ooit een eigen vermogen van 25 à 30 miljoen dollar. Ze zitten nu in de schuld. In Syrië hebben ze nogal een invloed en in sommige Afrikaanse landen. He, maar zo'n hele grote aanslag die door de FBI is becijferd, het zou 500.000 dollar gekost hebben destijds, 9-11... om dat allemaal uit te voeren. Ja, dat geld hebben ze gewoon niet meer. Het wordt dus nogal gebagatelliseerd, vind ik. Al-Qaeda is voorbij, de war on terror is voorbij. Ja, maar ik denk toch dat we daar wel wat scherper op moeten letten. Ook met, ja, Mensen vragen zich natuurlijk af, als dit onthuld wordt... is er nog meer wat we niet weten... We leven natuurlijk in een soort schimmenspel van veiligheidsdiensten. Dus de discussie over dit onderwerp, ja, dat gaat voorlopig nog wel even door. We blijven de Washington Times lezen. Hè? Precies, en hier zijn we in ieder geval weer begonnen. Ook naar aanleiding van dit nieuws. Dank voor de uitleg, Willem hey, Post, Amerika-deskundige van Klingendaal. Ik even onderbreken. Normaal doen we dat natuurlijk. Maar nu wel, want er is nieuws van de NOS. Maak vissen. Ja, de twee voortvluchtige Nederlandse criminelen zijn gepakt. Dat meldt de Duitse politie aan de NOS. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de twee gearresteerd... in een hotel in Schwerte, Bij Dortmund is dat... En er is bij de arrestatie geen geweld gebruikt. En verder is er nog uh, niks bekend. Maar het is nieuws dat komt uit Duitsland. Dus komt uit Duitsland het... inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel voor nu. Zodra we meer weten, ja, dan gaan we natuurlijk schakelen met van alles. En iedereen voor meer informatie daarover. Er moet nieuw onderzoek komen naar de oorzaak van de ramp... met het Martinair-toestel in 1992 op het Portugese vliegveld Faro. Dat heeft de Haagse rechtbank beslist. De zaak diende tegen de Nederlandse staat... en was aangespannen door slachtoffers en nabestaanden. Edwin van den Berg sprak naar afgelopen... Afloop met Eliana van Rens van de Haarse Rechtbank. En zij legt uit waarom er een nieuw onderzoek komt. Het gaat erom dat deze slachtoffers en nabestaanden zeggen dat de staat. een ongematige daad heeft gepleegd. omdat de Raad voor de Luchtvaart onjuiste informatie wil hebben gegeven. En dat hebben ze onderbouwd met een uh, rapport. En alleen daarvan zegt de rechtbanken willen deskundig onderzoek nog een keer naar dit toedracht. Ja. En als daar duidelijkheid over komt, dan kunnen ze ook de vraag beantwoorden of de Raad voor de Luchtvaart inderdaad onjuiste informatie heeft gegeven. Ja, dus de rechters nemen het rapport dat in opdracht van de slachtoffers is gemaakt, voldoende serieus. Daar staat genoeg in om tot deze beslissing te komen. Er staat voldoende in om te zeggen, we willen toch een keer daarna gaan kijken. En dat kan de rechtbank niet zelf. Dat zal door deskundigen moeten gebeuren. En daartoe is nu het tussenvondens gegeven om daar deskundigen te gaan benoemen. Wat is het cruciale in dat rapport dat de slachtoffers hebben laten maken, dat nu voor de rechters aanleiding is om nieuw onderzoek te eisen? Nou, dat rapport lijkt aanwijzing te geven dat er inderdaad sprake is geweest van onjuiste of verkeerde informatie. En op basis daarvan zegt de rechtbank, we willen toch een deskundige daar nog een keer naar laten kijken. Ja. Daar lijkt een aanwijzing in te zitten tot onjuiste informatie. Dat, dat is nogal wat, want u heeft het hier over de voormalige raad voor de luchtvaart. Het gaat erom dat daar goed naar gekeken moet worden, omdat het zo'n serieuze zaak is waar veel mensen bij betrokken zijn geweest. En het rapport lijkt daarvoor een aanwijzing te geven en dan vindt de rechtbank dat je dat goed moet onderzoeken. Ja, wat voor nieuwe feiten zijn er volgens de slachtoffers? Ik geloof niet dat er nieuwe feiten zijn. De feiten waren over het algemeen bekend. Er is nog een punt dat de verklaringen van de co en de piloot in de strafrechtelijke procedure nu ook zijn meegenomen door deze deskundigen. Maar de Raad voor de Luchtvaart kende die ook al. Dus echte nieuwe feiten zijn het volgens mij niet. Het is meer een andere weging van de feiten, een andere beoordeling van wat nou de toedracht is geweest. Ja, een andere visie, zeg maar een andere mening, maar wel op basis van dezelfde feiten. En welke conclusie je daar dan aan verbindt? Daar komt het op neer. Ja. Toch uh, betoogde de staat dat uh, het zo lang terug is dat zelfs uh, deze zaak verjaard is. Maar ook dat is afgewezen. Uh, uh, hoe komt dat? De staat heeft inderdaad betoogd dat de vorderingen verjaard zijn. En de rechtbank heeft overwogen dat het hier niet gaat om een woninginbraak. Het gaat om een vliegtuigongeluk waarvan je niet mag verwachten dat een burger daar, daar, daar zelf onderzoek naar gaat doen. En de Raad voor de Luchtvaart is nou juist de onafhankelijke, onpartijdige deskundige die informatie geeft waarvan je in het beginsel als burger mag uitgaan dat dat juiste informatie is. Ja. En in 2011 hebben ze de indruk gekregen dat daar toch iets niet klopt. En dat maakt dat de rechtbank zegt dat moet goed uitgezocht worden. Ja. En die is dus nog niet verjaard. Al dus Eliana van Rens, vandaagse rechtbank, die uitlegde waarom er een nieuw onderzoek komt naar de oorzaak van een ramp in 1992 met het Martinet toestel in Faro in Portugal. Radio 1 vandaag. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart... gaan we elke dag met de lokale politieke partijen in het land flyeren. Onze verslaggever Joris Kreugel die mag vandaag in Arnhem... mee met de lokale partij, heel lokale partij Zuid-Centraal. Goed, dames. Nou, dan gaan we even flyeren hier. Okay, ja, en, uh, we hebben al eerder gemerkt dat mensen een beetje genoeg hebben van de politiek. Lea Manders... Jij bent uh, de lijsttrekker, hè? Ja, inderdaad. Petra Vos, nummer 4. Ja. En Evelien? Ik ben nummer 9 op de lijst. Oh, jouw foto staat er niet op. De fotoruimte, die was nogal krap. Hebben jullie veel ruzie gehad trouwens over die samenstelling van de lijst? Wie waar komt? Of, uh... Als je het niet mee eens bent, dan kan je dat zeggen. Maar het is wel zo dat er bij ons inderdaad mensen weg zijn gegaan... die niet tevreden waren met hun plek op de lijst. Het okay. is altijd dat hetzelfde, hè? Altijd hetzelfde. is ook moeilijk, hè? Als je hoopt omhoog te komen ja. te staan en het is niet zo... dat. Is Lastig. Jullie staan voor een gezellig Arnhem, hè? Ja, en we vinden het ook heel belangrijk om die dingen te doen die bij burgers belangrijk zijn. Zoals loketten open van de gemeente, hondenpoep opruimen, voldoende afvalbakken. Die hele aardse basale dingen, die moeten toch eerst in orde zijn. En dan kan je eens gaan beginnen met prestigeprojecten. Mevrouw, mag ik een voldertje meegeven? Ja, we een moment... ja, jammer. Vind je het leuk ook? Het is hartstikke leuk om te doen. Want ja. Uh, ja, je hoort toch wat mensen vinden. En hier, mag ik u een foldertje meegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen? Nee? Oké, okay, dank u wel. Ik kijk heel boos, hè? Ja. Hoe lang zit jij in de politiek? Uh, ik zit uh, 16 jaar uh, voor Zuid-Centraal in de Raad. Ben je ook een begrip hier in Arnhem? Uh... Uh, ze kennen mijn naam vaak wel, maar vaak het gezicht minder. Want je staat vaak wel met je naam in de krant. Ja. Wat vind je daarvan eigenlijk dat, dat een heleboel mensen eigenlijk de burgers niet eens eigenlijk weten wie hun vertegenwoordigen in de gemeente? Ja, dat vind ik heel jammer. En mensen weten vaak ook niet dat als je ergens mee zit... dat je heel goed uh, met je probleem bij een uh, politieke partij terecht kan. Meneer, wilt u misschien een foldertje mee? Dankjewel. en U stemt, of wat u... Nee. Ik Was... ben Lea anders van Zuid-Centraal. Zeg zegt me niks. 16 jaar al in de politiek. 16... O, u woont hier pas net? Ja, ik ben echt Arnhem. Zegt de hele lokale politiek u niks? Jawel, ik heb altijd gestemd. Maar waar heeft u al toch gestemd? En mijn hoofd denk ik, ik blijf gewoon bij PvdA, maar er zijn dingen waarvan ik denk, ja. Wat zou u graag veranderd willen zien? We gaan weinig naar het centrum toe voor de parkeergelegenheid. Want je betaalt je eigen schil aan, ja. aan kosten voor het parkeer. Wat doet jullie partij daaraan? Wij zeggen, het mag niet verder stijgen. Het moeilijke is, als je nu zegt dat ze moeten dalen, dan krijg je dus een gat in de begroting waardoor bijvoorbeeld armoedeschuldhulpverlening of uh, de Geldenpas waar voorzieningen voor voor mensen met een uitkering uit worden betaald niet meer kunnen. Dus het zijn hele moeilijke tijden met hele moeilijke keuzes. Mag ik uw naam nog een keer weten? Want ik ben Lea Manders. Lea Manders. Nou, een hele goed idee. Ja, maar, ja gaat u doen? Ja, ik ga het nu doen. Nou, he, nou ik zou u bijna een kus gaan geven, maar dat nou, doen we ik. Zuid-centraal, vertrouwd lokaal, gewoon voor de burger. Dat klinkt zo mooi zoals je dat zegt. Hè? Ja, hè? Maar dat heb je natuurlijk al jarenlang roep je dat natuurlijk. Ja, overal waar je komt. Klopt. Zeg het nog eens één keer. Zuidcentraal vertrouwd lokaal al 16 jaar. Ja, ik stem erop. Dat ja? Ja, Meen ik. Dat ja, meen ik eigenlijk. Leuk. Ja, wat ik zeg doe ik. Gaat het bij jou even Oh, prima. Nee, negen op de ja, lijst. Dan. Ja. Oh, ik heb mijn voldertje gekregen. En u bent er enthousiast over, hoor ik. Ik was blij dat ik wat in de brievenbus had. Ja. <laughs> ik ken die lui niet. En daar kan nee. ik niet op stemmen. Nee, ik sta ook op de lijst. Uh, vanwege de ruimte staat mijn foto er niet bij. Maar ik sta op nummer 9. Heb jij dat zo'n grote kop? Nee. <laughs> U bent de leukste thuis, hoor ik. Ja, dat ben ik zeker. Kent u onze partij? Suikerpartij? Nee, nee, ik ken niks. Ik ken alleen wat ik op de televisie zie die hoge pieten. Ja, ik kunnen... zie niks wat ze voor mij doen. Ik merk er niks van ontheffing. En dan moet ik weer gaan invullen na vier jaar dat ik weer moet gaan invullen. Maar gaat u stemmen eventueel op Zuid-Centraal? Ik heb het op de tafel gezet, Ik heb het niet gelezen. Mag Nog ik niet u door. dan heel in het kort vertellen waarin wij... Nee, ik, ik ga koffie drinken. Oh. Bij de HEMA. 1 euro met een gebakje. Maar ik drink geen koffie, hoor. Ik kreeg het gebakje van mijn vriendin en zij drinkt de koffie. Ja. Geeft u maar aan uw vriendin. Oh, dan kan ze daar met mij over discussiëren. Laten we even over andere leuke dingen, Joei. Je kan ook politiek in bed praten, hè? dat is andere politiek. Het is niet Zuid-centraal, maar Zuid-banaal. Jullie hebben ja. dan best nog wel veel werk te verrichten. Jazeker. We hoop je op? Twee, drie zetels. Kun jij je raadswerk gaan doen en eventueel over vier jaar... misschien sta jij dan ook ergens op een foto op plaats nummer drie. De toekomst zal het leren. Is dat wel een droom? Alleen als ik waar kan maken dat ik voor de burgers sta. Dat is voor mij echt heel belangrijk. Want als je eenmaal op het plus zit... schijnen mensen wonderbaarlijk te veranderen. Dus voorlopig loop ik niet over het plus. Joris Kreugel was op pad met vertegenwoordigers... van de Arnhemse partij Zuid-Centraal. Die dus best succesvol waren met het flyeren daar. Zojuist was Mark Visser hier in de studio om te vertellen... dat dat voor het vluchtige Nederlandse stel was opgepakt. Dat gebeurde in Schwerte in de buurt van Dortmund. Straks na vieren kunnen we er iets meer over melden. Dan horen we daar wat meer over. En na vieren ook Lammert de Bruin met trending vandaag. Dan gaan we het onder meer hebben. Daar heb ik al eventjes stiekem zitten kijken bij Lammert over de... Koninklijke auto. Ja, precies. Hij heeft een nieuwe auto. Onze koning. Nou, dat, uh, waar een, een gewoon kind een, paar, uh, een Ferrari kost... Ja. denk ik dat je het bij de koning wel andersom kunt doen. Oh ja? Ja, ja, waar? ja. ja, ja, ja. Zo'n auto kost wel een paar kinderen. <laughs> <laughs> Die meneer. We gaan er, we gaan er meer ja, over. Hoor. We horen het zo meteen. Inderdaad, Lambert gaat het helemaal uitleggen. En ook wat de mensen daarvan vinden. Dat zo, zo. In Radio 1 vandaag.